Om 9 uur morgenochtend moet het Klausplein leeg zijn. Als occupiers niet vrijwillig vertrekken, dan mag de gemeente Eindhoven het plein ontruimen. De kosten van die ontruiming worden verhaald op de activisten. In de bedevaartplaats Banneu in de Belgische Ardennen is Mariette Becot overleden. Het dorp werd in 1933 een bedevaartsoord nadat Mariette Becot had gezegd dat Maria acht keer aan haar was verschenen. Mariette was toen 12 jaar oud. De verschijningen werden later door het Vaticaan erkend. Banneu trekt nu jaarlijks honderdduizenden pelgrims. Maria zou Mariette een bron met een geneeskrachtige werking hebben aangewezen. Mariette Becco was getrouwd en moeder van drie kinderen. Ze is 90 jaar geworden. In de eredivisie voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. Heracles won thuis met 7-0 van hekkersluiter VVV. Het was de grootste overwinning uit de geschiedenis van Heracles in de eredivisie. Het weer wisselend bewolkt en vannacht vrijwel overal regen. Morgen begint onstuimig, met vooral in de ochtendsregen. regen. In de middag trekt de neerslag weg. Het wordt dan een graad of 10. Zondag en maandag aanhoudend wisselvallig met flink wat wind. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heeft het verkeer erg veel vertraging. Tussen Knoop het Kleinpolderplein en Delft-Zuid staat 6 kilometer file na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht.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 Goedenavond, de pool des doods, dat mag je toch wel zeggen, van de pool waarin Nederland werd ingedeeld bij de loting voor het EK voetbal van volgend jaar in Polen en Oekraïne. Het is allemaal de schuld van Van Basten, voor de duidelijkheid, want hij trekt de balletjes. Nederland, Denemarken, Portugal en Duitsland. Zo duidelijk de feiten. En de reacties natuurlijk. In Heerenveen wordt dit weekend geschaad voor de wereldbeker. Eén Nederlandse medaille voor Kjeldnuis op de 1500 meter. Zijn beste resultaat ooit op deze afstand. Maar hij was zelf al kritisch. Ik ben nog nooit zo hard begonnen. 25-5. En ja, dan... Uh kom je gewoon een man met de hamer tegen het laatste rondje. En dat, dat zorgt dat je niet wint. Bij de open nk zwemmen gaat het vooral om kwalificatie voor de Spelen. Ranomi, Kromowit-Jojo en Marleen Veldhuis toonden vormbehoud op de 50 meter vrij. En belangrijk voor Veldhuis, het verschil met Kromowit-Jojo was minimaal. Ja, het gaat steeds beter, dat dus zie je ook. En uh, mijn finish was heel slecht. En uh, het is mooi dat ik uh, steeds dichterbij kom bij Ranomi. Dat er weer tot 11 uur in deze uitzending van Langste Lijn. Dat meer is natuurlijk ook het voetbal van vanavond in Nederland. Met al dat lotinggeweld zou het bijna vergeten worden. Maar Herakles speelde thuis tegen VVV... En Andy Houtkom, die zag het allemaal en ik mag het eindelijk een keertje zeggen... het was een zevenklopper. Ja, ja, het andersom, een zeven, ja de echte onvervalse zevenklopper. Dat ze nog nooit gezien hier in Almelo, in de Eredivisie. De grootste overwinning ooit was 6-1 tegen Vitesse vorig jaar. En nu dus 7-0 tegen VVV Venlo. En ik moet zeggen, VVV was heel matig, maar Heracles Almelo speelde echt geweldig voetbal. Steeds uh, één keer bal raken, prachtige doelpunten. De een naar de ander, het werd 1-0 door Plet... 2-0 door Kwanzaa was ook een hele mooie. Toen was rust en toen begon het hoor. Vajnovic, Plet, Everton. Eh, Vajnovic nog een keer en Armenteros zorgde voor 7-0. En als je kijkt naar VVV Venlo, eh, vijftiende uit nederlaag op rij. Vijftiende op rij, het is niet te geloven. Vorig jaar eh, hebben ze ook al een keer met 7-0 verloren. Toen was het tegen Feyenoord, maar nu dus 7-0 uit bij Heracles-Almelo. Dik, eh, of niet dik onderaan, maar toch eh, die laatste plaats. Die zullen ze ook dit weekend niet meer afstaan. Eh, VVV aan Excelsior, daar zal het toch tussen gaan. En ik heb eh, te doen met Glenn de Boek, de trainer van VVV Venlo... want ik denk dat zijn positie eh, best wel eens onder vuur kan komen te liggen... want het gaat... Werkelijk dramatisch slecht met de Venlonaren. En aan de andere kant Peter Bos met Heracles Almelo. Uitstekend is het linkerrijtje binnengekomen. En dat is leuk voor zo'n kleine club die goed op de centjes past. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja, negende plek uh, inmiddels. Uh, met natuurlijk een wedstrijd meer gespeeld dan uh, NAC en Roda, zeg ik zo uit mijn hoofd. Ja, maar toch, die zeven doelpunten, dat, dat, dat telt toch aan, mee, he? hoor. Ja, ook voor het doelsaldo. En dat hebben ze gewoon heel erg goed gedaan. Een uitstekende overwinning, kan niet anders zeggen. En men was ook echt blij hier in Almelo. Het Polmanstadion, daar ging de weef doorheen. Dus, nee, gezellig, leuke avond. Ja, nou, we hebben hier ook wat mensen uit Almelo uh, over de redactievloer lopen. En die liepen ook allemaal rond met een grote glimlach. Uh, <laughs> ja, ik kan me voorstellen. <laughs> ja, je moet al wat in Almelo. <laughs> en die hout kwam vanuit het uh, Polmanstadion. Dankjewel, Andy. Oké. Okay. Ja, dan de EK-loting Oranje krijgt dus Garkov in Oekraïne als standplaats. En de tegenstanders, u kent ze inmiddels. Denemarken. Denemarken. Opnieuw dus Denemarken in de pool bij Oranje. En is dan de vraag. Nederland, Denemarken en... Portugal. Portugal. Portugal. Ai, ai, ai. Het is allemaal de schuld van Van Basten, voor de duidelijkheid, want hij trekt de balletjes. Nederland, Denemarken, Portugal en... Duitsland. Oh oh oh, oh, oh, oh. Bert van Marwijk. Van Basten kan een hoop. Maar dit heeft hij verschrikkelijk slecht gedaan. Hè? Ja, hij dacht, dacht natuurlijk. Uh, wat hij heeft gehad, dat, <laughs> dat moet ik ook krijgen. Ja, goed. Ik zeg, je kunt er niks aan veranderen. En uh, het is ook een enorme uitdaging. Het is de zwaarste pool, Daar is iedereen het over eens. Ik zag net alle coaches We moesten op de foto. Er was er geen één blij. Uh, dus uh, ze hebben ook veel respect voor ons. En uh, het voordeel is dat je eigenlijk nu al wil spelen en gemotiveerd ben. Het eerste wat hij verkeerd heeft was Scharkiv. Nou ja, dat vind ik heel vervelend voor de supporters. Voor ons maakt dat in principe niet zoveel uit. Ik geloof ik een kwartierlange vliegen of zo. Maar ik vind het wel heel jammer voor de Nederlandse supporters. Die, ja, is voor hun toch wel een, een, een grote probleem om daar te komen. En dan de volgorde van de wedstrijden. Je weet helemaal niet hoe het loopt. We hebben eerder in Poelen des doods gezeten en de twee wedstrijden waren we geplaatst. Dit lijkt wat listiger. Ja, nou ja, goed, het lijkt natuurlijk heel veel op het WK. De eerste wedstrijd tegen Denemarken, dat is nu weer. En uh, ik kijk ook niet verder, maar het is ongelooflijk belangrijk om die eerste wedstrijd te winnen. En uh, goed, als, uh, als je die pool doorkomt, dan ga je terug naar de, naar de pool A. Dus uh, het heeft allemaal zijn voor en zijn tegen. Het is, uh, nou, ik vind het ergens ook wel wat hebben. Dat is gewoon, uh, het zijn geweldige tegenstanders. Ge weer tegen Duitsland, dat bevalt me ook, eigenlijk ook wel. Het is loodzwaar, en, um, maar wat ik al zei, het is ook een enorme uitdaging. En die derde wedstrijd Portugal, ook heel leuk. Nou ja, de statistieken die, we, die, die, die wijzen niet in ons voordeel, dat weet ik wel. Um, maar goed, uh, de eerste wedstrijd moeten we gewoon winnen. En dan kijken wat zij doen. Uh, Duitsland-Portugal is ook een mooie wedstrijd. Dat zei de bondscoach tegen Jack van Gelder. Dan nu de reactie van de man om wie eigenlijk alles draait bij Oranje, Wesley Sneijder. Ook hij erkende meteen dat het een heel zware pool is, maar relativeerde dat ook. Of zo'n toernooi moet je, moet je alles, alles winnen om, om Europees kampioen te worden. En uh, ja, We hebben een zware pool, maar uh, we kennen de tegenstanders ook heel goed. Die loting zoals hij nu is, met het programma zoals hij nu is. Denemarken is meteen al een wedstrijd waarvan je weet, ja, daar staat meteen druk op. Die moet je winnen, gezien wedstrijd nummer 2 tegen Duitsland en wedstrijd nummer 3 tegen Portugal. Je moet winnen meteen van Portugal, of zie ik dat verkeerd? Nou, het is sowieso altijd op een toernooi belangrijk om deze wedstrijd te winnen. Maar in dit geval is het uh, nog iets belangrijker, ja, want... Nee, als je ziet dat je daarna Duitsland en Portugal krijgt, uh, ja, dat, dat zullen een cruciale wedstrijd gaan worden. Uh, ja. Maar goed, uh, ik denk dat het alleen maar goed is. We zitten altijd, we zitten altijd in een zware pool. en uh, ja, <laughs> kom je door, dan zit je in een bepaalde flow en dan, uh, dan moet er gewoon doorkomen. Ik bedoel, dat, uh, daar is geen twijfel over mogelijk, maar en ik, en ik heb er ook alle vertrouwen in, vertrouwen in overigens. Maar,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 In ieder geval niet zoals daar in Duitsland, mee. Maar goed, uh, ja, dat, dat, dat, dat zullen weer andere wedstrijden zijn. Hè? Een oefenwedstrijd is toch weer anders dan, uh, dan een wedstrijd op het EK in de poolfase. En, ja, dat, uh, en ik denk dat het beter is uh, op zo'n manier. We weten hoe ze spelen, we weten wat de kwaliteiten zijn en uh, ja, dan moeten we ons tegenwapenen. Ik denk dat we dat kunnen. Dus dat zullen we namelijk laten zien. Westie snijder tegen eh, Jurie Mulder en eh, Tom Egbers eerder vandaag. Meteen na de loting eerste reactie. Nou, dan pakken we ze er maar even één voor één bij, de tegenstanders. De eerste wedstrijd voor Nederland is op zaterdag 9 juni om 6 uur in Kharkov, Nederland tegen Denemarken. De Denen hebben een coach die Nederlands spreekt. En dat is natuurlijk handig. Jack van Gelder, praat met hem. Moortholzen, was je tot op dit moment een fan van, van Basten, maar is dat voorbij na vanavond? Ja, dat is helemaal gedaan, ja. Die jongen, nee, nee, die, die moet je niet meer zien. Hij kan niet loten. Misschien heeft de Spanje in plaats van Portugal gelood, dat was allemaal goed, maar ja, dat kan niet. Hè. Dus nee, we zitten in een verschrikkelijk harde groep. Maar ik denk, ja, mijn collega's zijn ook niet content natuurlijk. Hè. Ik denk ook niet dat uh, Nederland content is, maar ja, Denemarken is zeker niet favoriet. <laughs> is... Een hele, hele zware groep, de groep des doods. Ja, dat is zeker. Dus uh, ik bedoel, ik denk en niet alleen, ik denk dat Nederland, Duitsland en Spanje zijn de drie favorites. Dus die twee zitten in onze groep, ja. Nou, jullie worden gewoon een verrassende tweede in die groep. Ja, we proberen hetzelfde te maken dan twintig jaar geleden, waarom niet? Twintig <laughs> jaar geleden, ja. Misschien kent u dat verhaal nog wel. De spelers van Denemarken werden op het laatste moment van het strand geplukt... omdat Servië uh, niet meedeed uh, met het EK vanwege de oorlog... en werden zonder uh, fatsoenlijke voorbereiding toch Europees kampioen... Onder meer zeg ik er trouwens bij, omdat volgens mij Marco van Basten toen een uh, penalty miste. Maar goed, um, we praten verder over Denemarken. Dat doen we met Lasse Schöne van NEC. Uh, maar belangrijker nog van het Deenzelftal ook. Lasse, goedenavond. Goedenavond. I iedereen zegt toch eigenlijk, mooie loting. Ja, het is ook wel. Uh, helemaal van ons natuurlijk. Dus uh, zijn drie uh, geweldige wedstrijden. Ja, uh, ook uh, kansen voor jullie? Kans is er altijd, hè. Maar ja. uh, goed, uh, die drie, die, de, de drie uh, eerste punten zijn natuurlijk altijd in Nederland. Dat ja. zijn geen moeilijke wedstrijden. <laughs> maar uh, nee, uh, goed, dat zijn natuurlijk, uh, dat zijn natuurlijk uh, drie verschrikkelijk moeilijke wedstrijden. Maar, ja. maar goed, uh, je moet het toch allemaal hebben hè, als je met de, met de beker wil staan in het eind. Ja. En, en, ja, precies. En wat, wat, wat Jack van Gelder en, en Morten Olsen natuurlijk ook uh, aangaven. Je kunt ook de verrassing van het toernooi worden. Ja, dat klopt. Uh, misschien moeten we ook maar uh, vakantie nemen voor, uh, voor, voor de EK. Dan kunnen Heel we het ook lekker voor de plukken Ja, precies. <lacht> ja. Hey, <lacht> ja, hoe, hoe moet je je voorbereiden op dit soort wedstrijden? Dat, dat hoeft in, in die zin bijna nauwelijks. Gemotiveerd hoef je niet te worden, denk ik. Nee, maar goed, dat hoeft niet alleen tegen uh, dat soort tegenstanders. Ik denk dat uh, sowieso in de EK hoef je, niet, uh, hoef je niet speciaal te doen. Er zijn al uh, mooie wedstrijden in zicht. Dus, uh, ja maar inderdaad natuurlijk als je tegen, tegen Portugal, Nederland en Duitsland mag spelen op een E-kaart zijn natuurlijk wel een hele bijzondere wedstrijden. Ja, hoe, hoe heb jij die loting beleefd? Heb je ernaar gekeken? Ik heb ernaar gekeken, ja. ja, ah, ja. Dus, en, en hoe ging dus, dat? Ja, dat is natuurlijk leuk. Ik uh, heb natuurlijk een Nederlands vriendin en uh, dus, dus dan is het natuurlijk altijd wel leuk. Dus uh, Want het was eerst eerst eerst, eerst Nee, uh, uh, Nederland, toen werd Denemarken uh, uh, gekoppeld. Ja, klopt. En toen Portugal? Bezig, ja. En toen Duitsland nog een keertje? Had je toen nog over? Bijna niet, bijna niet. <laughs> nee. nee, goed, er uh, zijn, uh, zoals uh, Monon terecht zei, ik denk uh, Nederland, Duitsland en Spanje zijn de favorieten. Uh, en we hebben er twee dus, uh, dus het, het gaat lekker. Ja, lijkt me ook. Zee, heb, heb je al collega's uh, gesproken in Denemarken? Hoe, uh, enig idee hoe er een beetje leeft onder uh, de spelers? Ik heb, ik heb de, de spelers uit Denemarken zelf nog niet gesproken. Nee. Ik heb uh, mijn Deense collega uit Nijmegen heb gesproken. Hij, uh, hij vond het ook niks, dus uh, dat is de enige <laughs> eigenlijk. Oké, okay. goed. En, en, in het voetbal zeggen ze, de eerstvolgende wedstrijd is belangrijk... en die is voor jou morgen uit bij Groningen. Ik ga zo lekker het bed in en dan uh, ben ik uh, helemaal klaar voor morgen. <laughs> ja. na, na, nou heb ik een Gronings hart, dus ik, het is een beetje lastig om te zeggen... succes morgen, maar toch bij deze. <laughs> Nou, dan zou ik, uh, zou ik even van mijn best doen. Oké. Okay. Lasse, uh, succes daar. Dank u. Hoi. Lasse Schöne. Um, over de EK-loting. Dan uh, de andere uh, tegenstanders, want er zijn er nog meer. De tweede wedstrijd is op woensdag 13 juni. In Garkov om kwart voor negen, Nederland, Duitsland. In november speelden de ploegen dus ook al tegen elkaar. Toen won Duitsland met 3-0, maar op het EK zal het allemaal anders zijn. Volgens de Duitse bondscoach Joachim Leu. Holland is een topnation, staat voor ons. We hebben de laatste jaren auch, mal, in de rangliste meer punten gemaakt... als we waren in WM-finale. Bij Holland hebben we niet gespeeld. Van Persie een speler, spieler, einige andere andere ook. Holland zal niet te vergelijken zijn met het spiel in november. Dat zei de Duitse bondscoach Uub Stevens, trainer van Schalke 04. Goedenavond. Goedenavond. Ja, daar heeft hij op zich natuurlijk wel gelijk. Nee, het, het, het zal niet te vergelijken zijn met die wedstrijd in november. Nee, dat was 3-0-verlies. Dat bedoel ik. <laughs> ja, hoe, hoe is er nee, verder eigenlijk? Het is toch hopelijk dat die situatie dan iets anders is als uh, dat ze uh, in die wedstrijd was. Want uh, dat was uh, niet het allerbeste wat we ook niet zien. Nee, het was ook niet het beste elftal wat we konden opstellen. Nee, dat klopt inderdaad. Uh, en ik vond uh, Duitsland die dag uh, gewoon uh, superieur aan, uh, aan Nederland. Ja. En uh, voor mij is Duitsland ook uh, uh, in die groep uh, de kandidaat nummer één die doorkomt. Ja. Duitsland dat indruk maakte op het laatste WK met Nederlands voetbal? Ja, dat is uh, toch een kleine verandering die wat ontstaan is uh, in Duitsland... En daarom zijn ze voor mij ook eh, eh, eigenlijk de favoriet eh, voor de Europese titel. Ja, maar eh, aan de andere kant, als ze de fouten van Nederland uit het verleden ook overnemen... dan willen ze onderweg nog eens een foutje begaan. Jawel, maar ik geloof dat de, de Duitsers daar toch eh, wat, wat anders in zijn als Nederland... Uh, die zijn toch, dat zijn toch uh, uh, mensen die zich uh, verbeteren kunnen in een toernooi. Dat zijn echte toernooispelers. En van daaruit uh, is voor mij ook Duitsland uh, uh, de titelkandidaat. Ja, toch wel. Uh, uh, maar, en Oranje, zoals het speelde op het WK, gewoon puur resultaat? Nou, laat me dit zeggen. Als uh, bewijs van spreken, als ik naar de pool kijk... dan hoop ik dat Nederland verder komt... Ja. Want uh, Duitsland zal verder komen en wie uh, dan nog verder komt, ik hoop uh, dat het Nederland is, maar ze zullen toch een uh, zware strijd moeten gaan leveren met, uh, met Portugal en met uh, Denemarken. Ja. Wij, wij, wij schrikken natuurlijk altijd hè, bij zo'n loting in Nederland. denken van oeh. Portugal, hoe? Duitsland, hoe ja, is dat? Niet, ik schrik niet. Nee. Uh, maar ik, ik ben realistisch. Ja. en uh, ik, ik zeg gewoon dat Duitsland uh, onvermijdelijk de titelkandidaat uh, is met Spanje om uh, Europees kampioen te worden. Ja, maar hoe is er in Duitsland gereageerd, dat bedoel ik meer. Nou ja, in Duitsland is uh, in zoverre uh, gereageerd van oh, een hele zware loting. Ja. Maar dat uh, hebben die Duitsers altijd uh, over zich. Uh, die zoeken dan altijd weer de rol van uh, underdog en, uh, en proberen dan uh, de andere sterk te praten. En uh, ja, dan, dan voelen zij zich weer prettiger. Maar voor mij is dat uh, duidelijk dat Duitsland uh, met Spanje de kandidaten zijn om de Europese... Huub Stevens, hartelijk dank voor de toelichting. Graag gedaan. Ja, dan uh, natuurlijk de laatste wedstrijd. Dan komen we bij Portugal op 17 juni. Ook weer om kwart van negen trouwens in Garkov. En Portugal, ja, daar hebben we dus uh, geen goede herinnering aan. José da Silva, correspondent in Portugal. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is deze loting gevallen bij, uh, bij jullie daar in Portugal? Nou, ze zijn hier uh, geschokt voor een deel, uh, maar ook voor een ander deel opgelucht uh, over deze loting. Het zijn natuurlijk wel de, ja, de, de, een van de zwaarste teams die je maar kunt voorstellen van het hele EK. Nederland, uh, Duitsland, maar ook Denemarken. We moeten niet vergeten dat Portugal van Denemarken heeft verloren in de aanloop uh, naar het EK. Dus uh, ja, het is de pool des doods. En ze zijn hier geschokt um, voor een deel, omdat het natuurlijk de, een van de zwaarste pools is. Aan de andere kant, zoals ik zei, ook opgelucht, omdat. Ja, ja, ze zeggen van als je eenmaal door die pool heen bent... dan kan het alleen, niets, alleen maar niet slechter worden, dan kan het alleen maar beter worden. Dus uh, ja, dus een beetje mix, uh, mixte gevoelens. Ja. Maar. En ten opzichte van Nederland? Ik zei al, wij hebben slechte herinneringen aan Portugal. Hoe is het andersom? Uh, nou ja, kijk, ze hebben goede herinneringen aan Nederland uiteraard. Omdat uh, in de afgelopen twintig jaar, als we de statistieken mogen geloven... Uh, heeft Portugal uh, altijd gevonden van Nederland. Uh, of gelijk gespeeld, dus niet verloren. Dus ze hebben wel een lekker gevoel als het om Nederland gaat. Zo uh, dus kan iedereen zich wel herinneren in Nederland uh, de laatste twee EK's. Uh, eentje in Portugal in 2004, waar Nederland het 1-0 van Portugal uh, verloor. En de andere EK, dat was in uh, Oostenrijk... Uh, waar um, Portugal ook weer met 1-0 van Nederland uh, uh, won. Uh, ja, het is altijd heel gek die wedstrijden tussen Nederland en Portugal, vind ik. Uh, nou, als je toch gaat kijken van ja, wie is nou het beste elftal, als je dat zo zou kunnen zeggen. Dan zou je toch ja, objectief kunnen zeggen Nederland. Want die hebben de meeste wedstrijden gewonnen. Die doen het beter in de officiële wedstrijden. Maar als erop aankomt, uh, die twee teams tegenover elkaar, dan uh, ontstaat er iets bij de Nederlanders. Ik weet niet wat het is. Een soort <lacht> angstgevoel ja. dan gaat het niet lopen, er worden veel fouten gemaakt. Uh, iedereen kan zich wel herinneren... de kansen die Nederland heeft gehad bij de laatste EK... en die er niet in zijn gegaan ja. tegen Portugal. Dus er gebeurt er iets... en dan lukt het weer Portugal om van Nederland te winnen. Het is wonderbaarlijk, zou je bijna kunnen zeggen. Om uh, met een goed Duits woord te spreken... Uh, dan hebben wij het over angstgekener. Angst inderdaad, dat zou je best kunnen zeggen. Maar ja, het is, het is raar. Men snapt het zelfs hier niet in Portugal. Want als ik die commentaren naar die wedstrijden hier beluister en bekijk... dan is het, ja, die Nederlanders spelen toch wel wat beter dan Port ja. Portugal. Maar ja, het lukt ze toch maar niet om ja. van, van ons land te winnen. Nou, het is wel lekker vinden ze dan ja. hier. En, maar... Uh, maar toch vinden ze het raar, inderdaad. Ja, maar die Portugezen zijn spijkerhard, José. Dat, dat, dat is het. Die wedstrijden dus kunnen we ons speekere, ook speekere, nog herinneren. Ja, ja, dat is, ja, daar kun je moeilijk uh, over, iets over zeggen, denk ik. Want als je naar het Nederlands elftal kijkt, dan vind ik ze ook niet poeslief. Zeker niet dus op het laatste weekend. hard of poeslief. Naar beide kanten toe kun je zeggen dat, dat er wel wat aan de hand is. Ja. Maar ik, ik, ik, ik denk niet dat het uiteindelijk daarom gaat. Ik denk dat het uiteindelijk gaat om vaak de gemiste kansen van Nederland naar Portugal toe. Dat is overduidelijk. En de paar kansen die Portugal heeft gehad tegenover Nederland, ja, die benutten ze dan. Ja, en dan winnen ze die wedstrijd. We zijn gewaarschuwd. Jullie zijn gewaarschuwd, zo is het. José da Silva vanuit uh, Portugal. Ja, dan denken we dus terug vooral aan die ene WK-wedstrijd. Dat was 2006-25 juni uh, in Nuremberg. Heel veel rode en gele kaarten. Uh, en een van de spelers daarbij was Giovanni van Broncos. Giovanni, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Ja. Uh, hoe kijk je op die wedstrijd terug? Heb je nog enig idee hoe het zo uit de hand heb kunnen lopen? Want het was toen, ik gaf het ook al een beetje aan tegen Josée Spijkerhard. Ook misschien wel van beide kanten. Ja, het was natuurlijk een hele, hele rare wedstrijd. En uh, ja, wat je zegt ook heel veel gele kaarten en heel veel rode kaarten. En dat was, uh, ja het leek net of elke overtreding die wedstrijd uh, met een kaart werd bestraft. Maar ja, ik denk dat na afloop uh, ja, dat niemand eigenlijk sprak over, uh, over de, de vele kaarten, maar natuurlijk over de. ...dat we naar huis konden gaan naar, ja. de, naar die wedstrijd. En dat is natuurlijk spijtig. Ja, Achterfinales of zo was het al, hè? Het was al ja, vroeg. Vlucht. Ja, ah. ja. <laughs> 1-0. Ja, uh, uh, uh, uh, maar wat is dat? We hadden het er net eventjes over al. Angst zei ik tegen uh, tegen de man in Portugal. Ja, angst naar als je natuurlijk de laatste wedstrijden uh, bekijkt... ...natuurlijk wel natuurlijk. Als je, als je op het EK uh, 2004 wordt uitgeschakeld door uh, Portugal... Ja. Je, ...je mist eigenlijk... Uh, de WK 2002 met Portugal in de groep. Ja. En uh, ja, je vliegt in 2006 uit het toernooi uh, door Portugal. Dan zijn de laatste wedstrijden tegen hen natuurlijk uh, ja, niet goed verlopen. Dus in dat opzicht kan je het wel een angstkeekner noemen. Maar ja. Ja, we zijn natuurlijk inmiddels nu uh, ja, zes jaar verder dan. En uh, ik denk dat de aftal uh, ook veel, uh, veel beter is geworden van Nederland. En dat je, ja dat, Natuurlijk de angstkeekner gevoel uh, is er nog wel. Maar... Ja, dat elftal dat nu speelt heeft uh, zoveel vertrouwen dat ze, dat, uh, dat ze zich daar overheen kunnen stellen. Dat is een ja. maar Maar, maar ja, dat, dat angst... het niet makkelijk wordt, dat lijkt me, dat lijkt me duidelijk. Maar wil natuurlijk ook heeft vaak ook te maken met het feit dat bepaalde ploegen je liggen of niet. Bepaalde stel, speelstijlen hier liggen of niet. Ja. Is, is dat bij Portugal zo? Hebben wij daar als uh, Nederland moeite mee? Nou ja, we hebben, dat is wel gebleken natuurlijk. Ja, oké, okay. maar, maar ja. zit daar wat in? Ik bedoel, kun je dat analyseren nou, je als je, kan je terugkijkt? die wedstrijden nog wel voor me halen. En uh, die, vooral die uitwedstrijd ziet uh, tegen Portugal, toen we het WK miste, waar we uh, ja, 2-0 voor stonden. Ja. En waar je natuurlijk uh, eigenlijk heel goed speelde en, uh, en verloren. Ja. En dan, uh, ja. Het EK 2004 was een wedstrijd, uh, denk ik, dat waar, waar we niet zijn uh, weggespeeld. Alleen verloren we natuurlijk uiteindelijk uh, de wedstrijd. En in 2006 was het gewoon een, een hele gekke wedstrijd. Met al die rode kaarten. En, ja. ja, ook de hele kansen uh, die, we, die we nog kregen naar de, de achterstad. Maar ja, uiteindelijk verlies je hem. En uh, ja, ben uit het toernooi. Maar als je zeg maar op zich qua veldspel denk ik niet dat, het, uh, ja, dat, we, dat we de mindere waren in die wedstrijden. Ja. Maar natuurlijk het resultaat. Wat overbleef was natuurlijk voor ons niet, uh, niet positief. Nee, wij misten ze waar Vigo ze er wel in, in schoot, zo ongeveer. Ja, nou ja. Uh, <laughs> ik denk dat, uh, ja, dat, dat de kansen die Portugal kreeg. Uh, ja, die benutten ze. En dat was ja. uh, altijd het belangrijkste. Ja, goed. Uh, we, j, jij zegt we zijn verder. We hebben geleerd zes jaar terug. Uh, uh, Portugal, <tus> Portugal heeft zich met moeite geplaatst, trouwens. Hè, voor dit EK. Uh, moeten ja. doen zijn. Nou ja, ze zijn natuurlijk in de pool, ze zijn nog achter Denemarken geëindigd, die ook uh, uh, nu in de pool zit, ja. maar uh, ja, kijk, Portugal heeft natuurlijk wel de kwaliteit. Dus uh, als je de spelers uh, ja, bekijkt met Ronaldo en Nani, ja. Ja, dat zijn toch spelers die in een eentje wedstrijd kunnen beslissen. Dus, ja, maar dat, dat ook vaak die, nalaten. Die kwaliteit hebben ze wel. Dus maar... dat laten ze ook zien bij hun uh, uh, clubs, maar ja, minder in het nationaal elftal. Precies. Ja. Het is natuurlijk wel een, uh, een ploeg met heel veel potentie. Dat zeker. Maar uh, ja. ik denk dat we in dit geval ook uit kunnen gaan van de eigen krachten, toch? Want als we het over potentie hebben, dan zijn we van die uh, vier plo drie ploegen uh, die er nog zijn in de pool niet de minste. Nee, natuurlijk nee, niet. Ik bedoel, uh, wat ik al zei, uh, het elftal speelt nu goed. En uh, ja, dan is uh, vorig jaar. Uh, dicht bij de, bij de, bij de wereldtitel. En de, het Elftal heeft die lijn gewoon doorgezet in de ja, kwalificatie. En die, ja, de laatste wedstrijden was, was natuurlijk minder, maar ik denk dat uh, met, in, in de aanloop van het EK dat, we, ja, dat het Elftal weer, uh, weer gewoon zijn vorm uh, krijgt. En dat we ja, met het EK wat we ook wel bewezen hebben in de Vele poeldesdozen waar we ingesteten hebben dat we daar uh, doorheen zijn gekomen. Dat wou ik zeggen. Uh, met name die wedstrijden tegen Italië en Frankrijk. Uh, Giovanni, hartelijk dank. Ik zeg nog even. 9 juni dus die wedstrijd tegen Denemarken. Woensdag 13 juni tegen uh, Duitsland. Kunt u in de agenda zetten. En zondag 17 juni de wedstrijd tegen Portugal. Kijken we ook nog eventjes uh, kort naar de andere pools. Want daar komen we dik advocaat tegen, bij Rusland natuurlijk. Heiloten, uh, ja, misschien wel die makkelijke pool. Polen, Tsjechië en Griekenland. Ik hoorde net iemand zeggen in het Engels lucky dick. Maar ik denk dat zeg ik maar niet, want het klinkt zo gek. Maar jij bent het beste gelukkig bent. Als je de loting betreft. Nee, met, ik hou toch een gelukkig bent. Zonder meer. Mij, zonder mij. Nee, het, het had moeilijker gekund. We, als we die andere groep nemen van Nederland zelf al... Uh... Dat is een, een moeilijke groep, het enige voordeel wat Bert heeft. Hij hoeft ze niet te motiveren, denk ik. Hè? Maar jij ook niet, want je speelt zeg maar, tegen, tussen aanhalingstekens, vijanden van oudsher. Uh, uh, Polen en Tsjechië. Nou, gelijkwaardige landen, denk ik. En, uh, waarbij Polen toch uh, het land is, een thuisclub. Dat zal het moeilijkste worden, maar nogmaals, het is, over, het, is, uh, het is mogelijk dat we een ronde verder komen. Je wilde liever niet in Polen, tegen Polen? Nou ja, je hebt niks te willen, je moet het gewoon accepteren. En, uh, en we spelen daar en ook daar zijn mogelijkheden. Want uh, toen je die landen eruit zag rollen, had je het idee van: wat gebeurt me hier? Dit vind ik wel heel fijn. Was dit ongeveer je gewenste pool? Nee, ik heb eerlijkheidshalve, ik heb daar helemaal niet aan meegedaan. Uh, want, want het heeft helemaal geen zin. Ook mensen die vooraf vroeger wat wil je. Je zei, ja, je moet gewoon afwachten wat je krijgt. En uh, nou, het is dus wat dat betreft, op voorhand is het uh, goedgezind. Veel succes. Dankjewel. De pool van, uh, van Lucky Dick was dat. Houden we nog twee pools over? In groep C zitten Spanje, Italië, Italië. Ierland en Kroatië en in groep D Oekraïne, Engeland, Frankrijk en Zweden. Most likely, most likely you go your way. Dan gaat het nog een eind verder. Uh, maar dan is de uitzending voorbij. Als die hele titel heeft gezegd... Bob Dylan en Mark Ronson. Dat waren ze in, uh, in ieder geval. Uh, aangeschoven is uh, Marcella Meske. Want er uh, wordt getennis Dit weekend is de jaar de Davis Cup finale... tussen Spanje en Argentinië. Met twee enkelpartijen. Marcella maar toch even teruggaat op het voorgaande... Zelfs tennissers bemoeiden zich vandaag met de loting, zag ik toevallig voorbij komen. Ja, Caroline Wozniakki, de ja, Deense de Deens. wereldse oh. die kon het ook niet geloven dat Crazy, Denemarken die hoe, pool had getroffen. Hoe erg kan het zijn, zei ze. Goed, uh, dat even als intermezzo, dan die wedstrijd, hoe verliep het vandaag? Ja, 2-0 staat het voor Spanje, dus voor het uh, thuisland uh, is het geweldig uh, verlopen. Ja. Nadal won, zoals verwacht, tegen Juan Monaco. Ja. Uh, die is misschien door de captain van het Argentijnse team... een beetje als uh, ja, proefkonijn ingezet van ja, tegen Nadal verliezen we toch. Ja. He? Ja. En het werd ook 6-1, 6-1, 6-2. Maar het was een geweldige wedstrijd, want die Monaco ja, die staat toch uh, goed te spelen... maar ja, wint dan maar vier games. Ja. Nadal uh, weer helemaal terug. Ik kan niet anders zeggen. Misschien wel een van zijn beste wedstrijden van dit jaar. Terwijl daar toch aan getwijfeld werd. Ja. Want had hij niet net in Londen Precies. bij de Tour Finals gezegd... Ja. ja, ik heb een beetje moeite met mijn motivatie en het gaat niet. Nou, dat hebben we nog nooit van Nadal gehoord. Nee. Dus we maakten ons echt met z'n allen een beetje zorgen van... nou, gaat dat wel goed komen in de ja. Dave's Cup? Nou, dat is helemaal goed gekomen hoor. Geweldig, en, Ja, het was geen, geen wedstrijd van twee vingers in zijn neus. Deze had hij toch altijd wel met deze cijfers gewonnen? Het was gewoon nee, goed tennis. het was heel goed tennis. Er waren rallies bij, slagenwisselingen, 25 slagenwisselingen. Uh, het was uh, soms kat en muis. Die monniken ja. moest lopen, lopen, lopen. Nou kan hij dat heel goed, maar geweldige punten van Nadal, die ook uh, met passings vanuit onmogelijke posities. Ja, daar kwam hij mee voor de dag ja. en uh, ouderwets goed zou ja. ik zeggen. Is dat een beetje uh, spelen voor je land, Davis Cup, wat dat het misschien doet? Ja, ik moet zeggen, Davis Cup, het blijkt wel weer. Ik heb ook de hele dag uh, zitten kijken. Het begon om twee uur, het is net ja. pas afgelopen. Het gaat uren en uren door. Maar 25.000 mensen die voor jou schreven, ja. voor in dat geval ja. voor de Spanjaarden... dat maak je toch in een individuele sport nee. als tennis niet mee. Nee. Dus ik zou zeggen, je hebt de vier Grand Slams bij tennis. Dan heb je de Davis Cup. He? Qua prestige, ja. Ja. qua sfeer, qua top, top, top tennis... En dan heb je eigenlijk een hele tijd niks. En dan heb je pas die tour finals ja. en de rest van de tour. Ja, want dat was een stuk minder sfeervol en, en, en, en mooi dan dit, begrijp ik. Ja, dat waren dus de, de, de beste acht. En daar kijk ja. je dan naar uit. Ja. Het is een prachtig toernooi, de o 2 Arena in Londen. Ja. Ook veel mensen, 17.000. En die komen natuurlijk allemaal voor Murray. Nou, die trekt zich dan terug met een blessure. Nadal speelt heel slecht, is niet zo gemotiveerd. Nee. Djokovic is helemaal op. Uh, schouderblessure plaatst zich niet eens voor de halve finales. En dan was er daar eigenlijk maar één die heel goed speelde. Het was Roger Federer. Die heeft het toernooi gered ja. en eigenlijk zijn hele jaar heeft hij daarmee gered. Ja. Maar als ik dat nu vergelijk met ja, de emoties van deze Davis Cup finale... dan staat Davis Mooi Cup dat, spelen ja. nog wel op een hoger plan. Zeg, maar jij zei 2-0, uh, dan hebben we nog Ferrer tegen uh, Del Potro. Uh. Ja, dat was de tweede partij. Ja. Nadal won dus van die Monaco makkelijk. Ja. Met vier games tegen, maar toch 2,5 uur. En Ferrer tegen Del Potro. Dat was natuurlijk een beetje de sleutel van vandaag. De Argentijnse hoop. Juan Martín ja. Del Potro. Toch nummer 11 van de wereld. Grand Slam winnaar. Ja. Geweldig goede speler. Uh, maar hij... Uh, kon het fysiek niet meer volhouden. Hij verloor in vijf sets, stond twee sets tegen één voor. Ja, dat was dus echt een Davis Cup thriller. Ja. Hij is net klaar en ja, Ferrer op zijn knieën na afloop. En, uh, de ja, knieën van vermoeidheid of blijdschap. Nee, van blijdschap. Oh, okay. De held. Want ja. ja, vijf sets zwoegen en als fitste voor de dag komen... en dan je land op 2-0 ja. zetten, dan weet je dat... Ja, met drie partijen te gaan, dat, dat die zegen zo goed als ja, binnen is. Ja, wat is gespeeld? Morgen nou, eigenlijk natuurlijk. wel. Ik, ik zie Nadal in deze vorm uh, niet verliezen. Hè, als hij ja. nog zondag aan zijn single toekomt. Uh, dus uh, ja, uh, ja, want precies, morgen, morgen heb je een dubbelspel. De... Ja. Wie spelen die? Dubbel voor uh, Spanje krijg je Lopez en Verdasco. Ja. Twee goede singelaars, maar ook een redelijke dubbelteam. Ja. En van de Argentijnen, ja, dan wordt een beetje de joker David Nalbandian. Hè, toch ja. uh, wereldtopper. Die hebben ze gespaard in de single is natuurlijk ook een beetje op zijn retour, maar kan ook heel erg goed dubbelen. En die speelt met een dubbelspecialist uit Argentinië, Eduardo Schwank. Dus ja, in zo'n dubbel kan er alles gebeuren, maar um, ja, voor Argentinië is het erop en eronder. En ja, uh, Spanje zit in de driver's seat. N maar ik neem aan dat jij hoopt op morgen een overwinning voor de Argentijnen... dat je zondag ja, nog een leuke dag eigenlijk hebt. eigenlijk wel. Dan krijg je zondag eerste partij Nadal tegen Del Potro. Nou, dat is toch wel iets om naar uit te kijken. Ik gun het je van harte. Hoop dat het uitkomt voor je. Morgen is die dubbel. Dankjewel, Marcelle Meske. Um, de eerste dag van de Wereldbekers schaatsen in Heerenveen... want daar wordt uh, geschaatst, leverde maar één Nederlandse medaille op. Dat is toch even wennen naar uh, de Wereldbekers van de afgelopen weken. Uh, Sebastian Timmerman heeft de round-up want in Chelyabinsk in Rusland en in Astana, Kazachstan, ging het zo goed met de Nederlandse ploeg. En vandaag dus inderdaad maar één plak. Die ging naar Kjeld Nuis. Eén plak in de A-groep wel te verstaan. Voor Kjeld Nuis dus. Tweede op de 1500 meter achter de Rus Ivan Skobrev. Voor hem een opsteker, want de Europese wereldkampioen Allround was niet echt lekker begonnen aan het internationale seizoen. Maar wint vandaag van Mark Tuit het in de rit. En de 1.45 81 blijkt genoeg als de winnende tijd. Nuis dus tweede. Weer een tweede plaats. Ook de afgelopen weken in Chelyabinsk. En Astana stond hij al geregeld op die positie. En Hovauw Bukou, de Noorse wereldkampioen op de 1500 meter, wordt derde. Tuitert, zesde. Sjoerd achtste. Wouter Oldeuvel, vorige week nog winnaar in Astana. Nu komt hij niet verder dan de elfde plaats. En Stefan Groothuis, twaalfde. Nee, de beste Nederlandse prestatie, vond eigenlijk eerder op de dag plaats in de B-groep. Pien Kulstra, kent u haar nog? 18 jaar jong. Een maand geleden werd ze Nederlands kampioen op de drie en op de vijf kilometer. Sloeg de eerste twee wereld bekerwedstrijden over. Maar hier in Heerenveen wilden ze wel graag rijden. Dus in de B-groep. Maar ze rijdt 9 seconden sneller dan een maand geleden bij het NK. 7 0 Een dik persoonlijk record. En uiteindelijk gingen er in de A-groep maar twee dames onder die tijd van Pinkulstra door. Martina Sablikova, de Olympisch kampioene, en Claudia Perstijn. Zij worden eerste en tweede in die A-groep. Linda de Vries daar op de vierde plaats. De beste Nederlandse. En de 500 meters, daar zagen we helemaal geen Nederlander dus ook op het podium. En dat viel toch een beetje tegen. Bijvoorbeeld bij de mannen, waar vorige week Jan Smekens nog een wedstrijd wist te winnen. Nu wordt Smekens vijftiende. Tucker Fredericks de Amerikaan wint voor Kato en de Olympisch kampioen T. Ronald Mulder, achtste en beste Nederlander. Bij de vrouwen een geheel Aziatisch podium op de eerste 500 meter. Jingju wint voor de Olympisch kampioenen Sangwa Lee en bij Jing Wang Thijsje Oenema, daar op de achtste plaats de beste Nederlandse. Ja, en uh, de medaille ging dus naar Kjeld Nuis Zilver op de 1500 meter. Jeroen Steekleburg sprak met hem. Gefeliciteerd met Zilver. Je beste resultaat ooit op deze afstand uh, bij een wereldbeker. Toch zag ik je nog een klein beetje mopperen na afloop. Wat, ja. valt, er, wat valt er op te mopperen? Het laatste rondje is gewoon uh, nog niet echt wat het moet zijn. Ik uh, ben nog nooit zo hard begonnen. 25-5. En ja, dan uh, kom je gewoon een man met de hamer tegen het laatste rondje. En dat, dat zorgt dat je niet wint. Is dat toch wel wat je moet doen, die 25-5? Alleen dan een beter vervolg geven? Ja, ja ik denk dat de winnaar hier, uh, Ivan, uh, de enige is die uh, met langzaam winnen kan, uh, kan winnen het langzaam beginnen kan winnen. En uh, ja, dat, uh, daar moet ik gewoon niet aan beginnen. Ik, uh, dan ga ik net zo kapot op het eind. Ik, maar wij moeten gewoon vanaf uh, van ons eerste rondje hebben. En uh, die was nu goed. En dan uh, het verval uh, binnen de perk houden. Dat uh, is redelijk gelukt. Is dat een schema waar je helemaal niet naar moet kijken? Een tweede rondje 26-2, een derde rondje uh, 26-8? Ja, dat is, dat, is, dat is niet hoe jij het rijdt, Een tweede rondje zou mooi zijn. Die had ik nu 27-2. Het zou mooi zijn als dat 27-0 is. Dan, uh, nou, dan, dan win ik hem gewoon. Dan, ik, dan rij je gewoon net even wat makkelijker door. En... Nu kom ik die, die man met hamer net tegen op, op 1100 meter. En uh, die bocht moet je eigenlijk nog één keertje aankunnen. En dan, dan, dan kan je hem winnen. Ik jij aan tegen een keer echt met je handen in de lucht over de, over de streep komen? Een keer echt winnen? Ja, ik ben al drie keer, drie keer net aan tweede geworden. En uh, het wordt nu wel eens tijd, ja. En, en zit dat nog ergens in? Of is dat een keer dat... Ja, technisch zijn er elke keer nog wat puntjes. Een bocht die je niet goed aansnijdt. Of je, of je positie, je nu het laatste rondje, wat gewoon, ja, wat gewoon niet goed is. en uh, Dat is en technisch en... Uh, en eventjes wennen, omdat ik nog nooit zo hard ben begonnen. Maar dat zit er wel aan te komen. Ik uh, moet daar nou niet op focussen. Focus me gewoon uh, puur met mijn techniek. En het gaat nu elke keer goed. Dus uh, kom vast wel een keer. Is dat mentaal ook een stap die je moet zetten? Ja, denk ik wel. Ik denk dat uh, winnen moet je ook leren. En, en kun je jezelf dat ook echt aanleren? Of je zegt winnen moet je leren, maar dat is een, een, een uitspraak. Ik ben nu vooral mezelf tweede woorden aan het, aan het aanleren. Moet je snel afleren? <laughs> moet je snel afleren, ja. Nou nee, ja, ik. Uh, ik ben nog nooit het seizoen zo goed begonnen ook. En uh, het duurt nog lang. Ik heb er uh, gewoon hartstikke veel zin in. En uh, het bevalt me prima zo. Wat zegt het dat hier vandaag Davis zevende wordt. En Groothuis ook niet eens in de top 10 eindigt? Um, ja, dat is als je de andere weken in, in oog hebt, nee, Best merkwaardig. Ja, ik, uh, ik weet het niet. Tjeljebinski uh, Astana was, was best wel zwaar. Lange reis. En uh, de ene verteert wat makkelijker als de ander. Helpt het dan dat jij die 500 meters niet rijdt, bijvoorbeeld? Nou, uh, dat weet ik niet. Ik, uh, misschien. Misschien is dat zo. Ik, uh, het is gewoon een zwaar programma allemaal en uh, zoals ik zei bij de ene werkt dat uh, ja, de ene die is wat vermoeider dan de ander. En uh, ik voel me vandaag gewoon super fit. En uh, die uh, gouden plak zit thuis wel aan te komen. Zondag? Zondag. Kiel tegen Jeroen Stekenburg. De open Nederlands kampioenschappen zwemmen dan. Die staan eigenlijk volledig in het teken van de Olympische Spelen al het evenement tot en met zondag in Eindhoven is het eerste moment waarop de zwemmers zich kunnen kwalificeren voor Londen. Op dag 1 van het ONK was het dan ook meteen prijs. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. Panem! Het is altijd een beetje aftasten op de eerste dag van zo'n open Nederlands kampioenschap. Want Caterina uh... de Medici, barones van Open de Koppen. Wie doen er dit keer allemaal mee? Deze dame kennen we natuurlijk niet. Uh, die werd alleen maar voor de soundcheck genoemd. Maar er zijn toch echt wel grote namen? Want de belangen zijn groot in Eindhoven. Zo heb je erbij die zich direct kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen... door ofwel een limiettijd te zwemmen of voorbouw te tonen. En dat deed Monique Nijhuis vanochtend al vroeg in de series van de 100 meter schoolslag. Ja, nou ja, elke kans is een kans. Dus ik dacht, ik ga wel meteen gewoon proberen s ochtends ochtends uh, hard te zwemmen. Want het zal uiteindelijk op de Spelen ook wel moeten. Dus ja, ik uh, dacht, ik ga er gewoon voor en toen lukte het. Dus zo is wel heel mooi. Want ja, het is eigenlijk een soort drietrapsraket als je op de Spelen wil komen. Je hebt het ONK, je hebt het komend jaar nog twee swimcups waar je je kan plaatsen. Um, hou je daar rekening mee in je planning? Dat je denkt van ja, ik wil het het liefst zo vroeg mogelijk? Ja, tuurlijk. Want ja, als je het op het laatste moment aan laat komen, zit er toch wel heel veel druk op. En ik voelde nu ook wel een aardige spanning. Omdat ja, een paar vier jaar geleden de OS was toch eigenlijk wel één grote blamage. Je ik me niet. Dus ja, dat heb je toch stiekem wel een klein beetje in je achterhoofd. En ik er nu zoiets van ja, het liefst gewoon zo snel mogelijk en dan ben ik er ook gewoon vanaf. Dat geldt ook voor de tweede zwemstuk die zeker lijkt van Londen. Sharon van Rouwendaal deed het op de 200 meter rugslag. Ja, meteen zo vroeg mogelijk, dan ben je er vanaf. Want hangt dat anders toch een beetje als een soort zwaard van Damocles boven je hoofd? Ja, maar dan kan je daarna beter doortrainen, zeg maar. Dan hoef je daar niet te taperen en dan kan je gewoon doortrainen voor Londen. En dat terwijl het voortraject voor dit ONK eigenlijk alles behalve makkelijk was, hè? Ja, ja, nee, uh, het ging allemaal eigenlijk wel een beetje verkeerd. Uh, ja, school, dat kwam een beetje, uh, zat ik een beetje mee. Met uh, thuis was het allemaal druk, dus ik vond mijn rust niet. En uh, ja, mijn verstandskiezen moesten getrokken worden. Dus het was allemaal een beetje, uh, ja, niet, uh, niet zoals gepland. Kwam er toen wat twijfel van kan het dan wel bij dat ONK? Ja, zeker, maar nu heb ik weer. Ja, de afgelopen twee weken goed getraind. En toen dacht ik, hé, hey, ik kom weer in, dicht in de buurt. Ja, nu is het toch gelukt. En dan was er het klapstuk van de dag, de finale van de 50 meter vrij. Traditioneel, een sterk nummer voor Nederland. Daarin zeggen de tijden eigenlijk niet zoveel. Het gaat om klasseringen. Uiteindelijk mogen de nummers 1 en 2 naar de Olympische Spelen. Er komen nog twee swimcups aan, maar de klassering vandaag was helder. 7, 8, 8. Voor Jojo. 4.39 voor Marleen Veldhuis. 1. Rami de Jojo. En 2. Marleen Veldhuis. Het verschil minimaal. Ja, het ging goed. Ja, het gaat steeds beter. Dus dat zie je ook. En uh, mijn finish was heel slecht. En, ah, het is mooi dat ik uh, steeds dichterbij kom bij hier, Dus... Uh... Ja, het scheelde echt bijna niks. Vanochtend 100 honderdste langzamer en nu volgens mij 900 sneller. Het ligt heel dicht bij elkaar, maar goed, we hebben ons allebei verbeterd. Tot nu toe is het nog wel zo geweest dat Ranomi op de... Ja, op de belangrijke momenten als eerste aantik. Dus uh, nou ja, het is nu zaak omdat uh, dat ik dat ook in de, in de... Ja, als we allebei goed in vorm zijn, uh, dat ik dan uh, net iets beter ben. Kijk, als je in de water ligt, dan uh, wil ik overslaan. En dan maakt het niet uit wie daar ligt. Uh, maar buiten de, training, of buiten de wedstrijd om, uh, vijf minuten van tevoren praten we nog met elkaar. Zitten we nog grapjes te maken. En op zich heb je daar geen last van. En ik denk ook dat het heel gezond is. Uh, gewoon gezonde concurrentie. Nou, ik denk in de training en... Uh... Buiten de training is het verbondenheid. Maar ja, als je hier ze staat, ja, ja, ben ik niet echt verbonden. Dan wil ik natuurlijk gewoon winnen. Het ligt heel dicht bij elkaar. En dat weten we ook gewoon. Want het, dat zie je ook in de trainingen dat het altijd dicht bij elkaar ligt. En uh, ja, we zullen zien wat dat uh, uiteindelijk oplevert. We mogen er twee op de 50 vrij naar Londen. Uh, worden dat maar en jij? Ja, niks is nog zeker. Alleen ik denk dat het heel moeilijk wordt om, om als uh, andere zwemmen hier nog overheen te gaan. Of eigenlijk onder te komen. Ik denk dat wij... Uh, ja, het is wel een beetje raar gezegd, maar dat, dat de enige twee die dat kunnen, wij zelf zijn. En daar ga ik ook vanuit. En voelen. Groot spektakel rond de Tour de France. Dat midden in de winter. Het gebeurt vanavond in Luik. En ze noemen het de nuit du tour. Oftewel de nacht van de Tour. Het is een kleine zeven maanden voor de Tour start. Op 30 juni volgend jaar. Maar er kwam al veel publiek in dikke winterjassen naar het hart van Luik. Jeroen Wielaert voegde zich erbij. Op de Place Saint-Lambert... Midden in Luik is de kerstkermis al begonnen, compleet met een groot reuzenrad met kleurige neonverlichting. Vanavond voegde zich daar voor een paar uur het zomercircus van de Tour de France bij, met een fanfareorkest op de fiets. Fietstoeristen die de proloog van komende 30 juni al fietsten, plechtige toespraken. Voilà, le grand départ en projecties van het Tour-logo op de grote gevel van het paleis. De Tour stopt nooit, ook in de winter. En Tourbaas Christian Prudhomme houdt wel... Van zo'n winter's feestje. Vous savez, Antoine Blondin, qui a si bien Tour de France, disait: Le Tour, c'est Noël en été. Ben, ça peut être aussi Noël en hiver, à place, avec cette Tour de France, qui est ici à Liège, en province de Liège, qui existe depuis 4 ans au Japon, à Tokyo, où Bernardino est d'ailleurs en ce moment même. Je moet weten dat de oude Tour chroniqueur Antoine Blondin heeft geschreven: Dat de Tour, Kerstmis, is in de zomer. In plaats daarvan gebeurt het nu in Luik. Gelijktijdig met een toernacht in Tokio. Met Bernard Rino als gast. In Japan doen ze dat al vier jaar. Bij de tour dromen ze ervan dat dit soort nachten vaker zal voorkomen. Begin december misschien wel vier, vijf of tien nachten van de tour. Dan wordt de Tour niet gereden, maar leeft wel in de harten van de mensen. Zoals vanavond blijkt in Luik. On rêve de faire en sorte que cette nuit du Tour puisse s'exporter. En qu'il puisse y avoir, dans quelques années, 3, 4, 5, 10 nuits du Tour. Le premier week-end de décembre, à un moment où il n'y a pas d'actualité du Tour de France. Maar où le Tour de France peut encore vivre dans le cœur des gens. En on le voit très bien, j'allais dire, physiquement, ce soir à Liège. Er gebeurt elke winter al veel met de Tour. Het is het jaargetijde dat ze de dingen doen waar ze de andere maanden niet aan toe komen. Vooral steden bekijken, beslissingen nemen over steden. C'est la période november, december, janvier où nous faisons tout ce que nous n'avons pas fait pendant les autres mois et c'est notamment une période où on rencontre beaucoup les villes Die qui peuvent être candidates de Tour de France par exemple. Het is een goede tijd om te kiezen Drie jaar vooruit. Het is een permanent rollende steen. De bergen worden verkend in juni en september, de rest gebeurt in de winter. Ik denk dat het een période is waar we kunnen gewoon choisir. Uh, sur les... Vous savez, on, on travaille de Tour de France toujours sur trois éditions Tour de France. L'édition qui arrive, celle d'après, et encore celle de l'année suivante. En voilà, c'est comme ça, c'est une pierre qui roule en permanence. En c'est vrai que les mois d'hiver sont importants. En dehors des étapes de montagne qui sont reconnues en juin et en septembre, uh, le, le reste se, se fait souvent à cette période de l'année. Oui. De Tour komt al met al snel terug in Luik. 8 jaar na 2004. Prudoms voorganger Jean-Marie Leblanc was er vanavond ook en sprak opnieuw enthousiast over die toerstart van toen. Al die emotie. Ze wisten dat ze terug zouden komen. Jean-Marie Leblanc me zei, me herroepen, il y a quelques instants, que c'était l'une des plus belles émotions de sa vie. Il avait même dit, c'est le point d'orgue de, de, de ma carrière d'organisateur. On, on a vu de l'émotion, on a vu de la ferveur, on sait qu'elle reviendra. En er komen veel kampioenen uit België en Wallonië, zoals de huidige Philippe Gilbert. Die zal zich weer willen laten zien in de Tour. On sait aussi que le sport cycliste, le Tour de France, existe grâce aux champions. En c'est vrai que les, les Belges et la Wallonie ont aujourd'hui le numéro 1 mondial, Philippe Gilbert. Premier uh, maillot jaune après la, après la première étape du, du Tour de France, premier maillot jaune du Tour de France 2011, et qui rêve évidemment de s'exprimer aussi bien ou au moins aussi bien l'année prochaine. De nacht van de Tour in Luik in een bijdrage van Jeroen Wielaert. Herakles VVV werd maar liefst 7-0. En dat is de grootste overwinning in de clubgeschiedenis van de Herakliden. Maar de vraag is, wat liet VVV zien? Dat is dus de vraag voor de coach van de Limburgers, Klen de Boek. Meneer de Boek, wilt u, onze, wilt u uw gedachten die nu in uw hoofd rondspoken is met ons delen? Nee, absoluut niet. <laughs> Waarom niet? Ik denk niet dat dat een goede idee is. U bent woest. Ja, woest. Uh, je ziet het gewoon beschamend als je een zeven uur nederlag uh, leidt. Kijk, uh, er is geen erger gedachte als trainer dat je moet blij zijn... dat een uh, scheidsrichter aan een wedstrijd een einde maakt. Bent u coach van een team of voor een aantal individuen? Dat laat ik aan jou om te antwoorden. Dan zeg ik een aantal individuen? Dat is jouw mening. Dan bent u vernederd vanavond. Uw ploeg is vernederd, u ook... Is dat iets waar u conclusies uit zou kunnen trekken? Ik denk niet dat het een moment is om te diep na te denken en conclusies te trekken. Ik denk dat we de rangen moeten sluiten, de hoofden bij elkaar steken. Maar dit is natuurlijk een prestatie die absoluut niet kan. Je bent prof, je speelt op topniveau. En dan, ja, dan moet het gewoon veel meer zijn. Ik kan me voorstellen dat er bij u ook een bepaalde moedeloosheid optreedt. Van, ja, daar heb ik ook geen zin meer in. Ja, ik zeg het, ik ga op dit moment niet op zulke vragen antwoorden. Ik geloof dat daar ook het geheim ligt van is het feit dat u de gedachten niet met ons wilt delen. Want het spookt wel degelijk door het hoofd, denk ik. Het spookt heel veel door het hoofd, ja zo klinkt een uh, geslagen trainer Klendeboek tegen Ronald van der Geer. Dan de eerste divisie daar opvallend veel rode kaarten. Zwolle won met 3-0 van Cambuur maakte dus geen fouten de kop lopen. Eindhoven wel weer Vloor met 2-1 met Dordrecht. Den Bosch verloor thuis met 2-1 van Go Ahead. Willem 2 wint met 2-0 van Top Oss. Helmond Sport verliest thuis met 1-0 van Emmen. In al deze vijf wedstrijden werd een rode kaart gegeven. Dan hebben we nog NVV, AGOVV 2-2, Veendam, Fortuna Sittard ook 2-2. En Sparta wint bij Telstar met 2-0. Almere City wint weer thuis met 2-1 van Volendam. Zwolle met 38 punten uit 15 wedstrijden aan de leiding. Dat zijn er 8 meer dan nummer 2 Eindhoven. Maar van Zwolle weten we, de competitie begint pas na de winterstop. Morgenochtend, vanaf 6 uur trouwens, flitsen van de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland. De Nederlandse mannen spelen dan tegen Zuid-Korea. Weet u dat ook weer zometeen hier op Radio 1. Thijs van der Brink met voor het laatst ook Rudy Vendrich in het krantenoverzicht.